8 uur, en daarnet wel met het NOS Journaal. Er woedt een grote brand in een jeugdgevangenis in Veenhuizen in Drenthe. De gevangenis maakt deel uit van een groter complex... het vuur brak uit in woongebouw De Veenpoort. Het zou gaan om een uitslaande brand. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Het is nog onduidelijk of er nog mensen in het gebouw zijn. Op de luchthaven van Frankfurt wordt vanaf morgenavond weer gestaakt. De directie en de vakbond zijn er niet in geslaagd... een akkoord te bereiken over een loonsverhoging... Ook vorige week staakte het personeel dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van vliegtuigen op de grond. De staking werd woensdag onderbroken nadat de directie nieuwe onderhandelingen had aangeboden, maar die liepen gisteren stuk. Volgens de directie zijn de eisen van de vakbond onredelijk en onacceptabel. Het regime van president Assad heeft hard uitgehaald naar de Syrië-conferentie gisteren in de Tunesische hoofdstad Tunis... Op de Staatstv werden alle oproepen die daar zijn gedaan... categorisch van de hand gewezen. Op de top, vrienden van Syrië, werd het regime van president Assad... opnieuw opgeroepen direct een eind te maken aan het geweld. Ook willen de 60 landen die bijeen waren... dat het Syrische regime humanitaire hulp toestaat in Homs. Een oproep op de conferentie om de Syrische oppositie te bewapenen... wordt door Damaskus beschouwd als het financieren van terrorisme. Die oproep kreeg gisteren overigens geen steun.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 Morgenochtend overwegend bewolkt, s middags wat opklaringen, tot dan een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Aanstaande zondag om half drie op Eredivisie Live: topvoetbal in je huiskamer. PSV Vijenhoord. Bestel dit topduel en kijk hem live op je TV of PC. Al vanaf 5,95. Ga naar Live.nl en je hebt het.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 Nog pas, goedenavond. We beginnen het rondje langs de veld in Breda. Makado even te apel. Nog altijd 2-0 na een uur spelen. Veel irritatie op het veld met drie gele kaarten. Waarbij de meest opvallende is voor Lex Immers. Want die is volgende wedstrijd geschorst. Roda de graafschap, Richard van der Maarden. 18e minuut nog altijd 0-0. Het is een simpel verhaal. Rode JC valt aan voor het eigen publiek. De graafschap verdedigt en probeert het spel van Roda te ontregelen. En tot nu toe lukt dat eigenlijk nog best aardig. VVV Herakles, Frank Wieluit. Kwartier onderweg. Eén fout van de Linde betekende 1-0. Twee fouten van van de Linde betekende bijna 2-0. Maar bijna telt niet. VVV heeft inmiddels wel al drie hele grote kansen gehad om de score nog wat verder uit te breiden tegen Herakles. Het is pas 1-0. En om een kwart voor negen is er ook nog NEC tegen Groningen. En bovendien, vanaf kwart voor van negen volgen we in Italië Juventus tegen AC Milan. En nu terug naar Breda, Evert. Ja, dat zal kwalitatief ongetwijfeld beter zijn dan de wedstrijd <laughs> hier in Breda. Nou ja, het is wel aardig om naar te kijken, want er gebeurt veel. Met gele kaarten en blessures. Nu ligt Immers weer op het veld. En gaat de wedstrijd gewoon door met die 2-0 voorsprong. Voor NAC is het Ram die weg is. En dan is Soukou Sepa de man die ingrijpt namens ADO. Tikt de bal over zijn eigen achterlijn. En dat betekent weer een hoekschop voor NAC. En uit die hoekschoppen is NAC meestal gevaarlijk omdat het lange mannen heeft met Botekin en Kees Luix, goede koppers. En daar heeft Ado veel problemen mee. De corner wordt genomen aan de rechterkant door Robert Schilder. Links trappen, dus dat betekent indraaiend in het doel. En Coutinho is nou niet de, de grootste doelman qua lengte. Hij is wel lenig en hij is wel gedurfd. En over het algemeen doet hij ook heel veel goede dingen. Want op hem kun je die twee tegentreffers zeker niet aanrekenen. Maar dan komt die corner, die draait gevaarlijk in. Coutinho tikt hem weg en dan is het Konders die inschiet. Maar de bal wordt toch nog gered. En Schetsen de Bos heeft ook gefloten voor een aanvalsfout. Een aanvaller van NAC die in de fout is gegaan. Dat is Jordi buis. En dus mag Coutinho bij de stand 2-0 voor NAC nu namens ADO een vrije trap gaan nemen. Hoe is het met de kansen van Roda, Richard? Ja, één tot nu toe. Mats Jonker, dat was al in het begin. Maar uh, het offensief van de graafschap, of van rode Rodierssee moet ik natuurlijk zeggen, is wat Zo Zowaar wat balbezit nu voor uh, de gasten uit de achterhoek. Met El Hasnoui in de buurt van de middencirkel met een hoge bal breed richting Nalban De rechtsback die kopt hem terug naar Rozen. Neemt hem volgens aan met de borst en dan terug naar Jan Paul Sijs. Het centrum van de graafschap wordt gevormd door Ted van der Pavert. Normaal gesproken linksback, maar vanavond in het centrum van de verdediging omdat Wormgoer ontbreekt door een blessure. De graaf... ...nog steeds het bal bezit. Aan de, rechter, nee, aan de linkerkant van het veld met Thies Evers nu de linksback... ...omdat Purl Frenkel daar weer mist door een blessure. Maar de bal gaat dan weer over de zijlijn. Wat wel opvalt in het spel van de Graafschap dat er weinig, weinig vertrouwen is. Richard Roelofsen, de nieuwe trainer, dus probeert al terug te krijgen... ...door puur op resultaten te spelen de komende weken. En je ziet dat ook terug in deze wedstrijd. Het is zeer verdedigend, zeer compact met heel weinig ruimte tussen de linies. Rode JC moet het spel maken. Maken. Tot nu toe lukt dat niet al te best, behalve de beginfase. Dat was aardig. 0-0 is het tussen deze twee ploegen. VVV doet het thuis opnieuw goed. Frank Vielheid. Ja, 19 minuten onderweg. 1-0 voor en al een paar hele grote kansen gehad. We gaan naar Evert. 3-0 voor NAC. Het is weer Santi Kolk, Oer Die ook de 1-0 al hier aantekenen. Die nu uit een snelle omschakeling uit de paas van Sarpong. De 3-0, de genade klap aan ADO uit zijn geboortestad Den Haag uitdeelt. Cortino zit verslagen op de grond. Nak voor het feest. Het is 3-0 de tweede goal van Santiago. Frank 19 minuten in Venlo bij VVV Herakles. 1-0 is het voor de ploeg uit Venlo. En dat heeft dus al een aantal kansen gehad. Dat was ik aan het vertellen. Kruisen kreeg een hele grote kans. Maar voor hem lag veer in de weg. En daarna was er nog een goede kans voor Wildschut. Die al een aantal keren gevaarlijk is doorgekomen. Enorm snel daar aan die linkerkant. Maar ook hij miste voor VVV. En nu heeft Herakles weer de bal. Dan is het tempo ook gelijk wat lager. Dat is logisch omdat VVV graag vanuit de omschakeling voetbalt vanavond. Als ze de bal hebben Zo snel mogelijk naar de andere kant toe. Herakles heeft een wat andere route bedacht. Opvallend dat Van der Linden wel al twee enorme fouten heeft gemaakt. Dat heeft hij zo één, twee keer per jaar. Zo'n wedstrijd erbij zit dat je, dat je denkt, je hebt zoveel ervaring. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? En vanavond is dan blijkbaar uh, zo'n moment. Door twee fouten staat uh, van hem staat uh, Herakles nu met de 1-0 achter. En de diepe bal van Herakles. Hij ziet ook wat minder vertrouwen in. Terwijl we toch geconcludeerd hadden vooraf dat dit twee ploegen met vertrouwen zouden moeten zijn. Zien we dat eigenlijk alleen maar bij VVV? Op dit moment de diepe bal opgevangen door Regenten. weer opnieuw uh, uh, naar voren toe richting Wildschut. Die kop door op een WO voor, maar uh, die moet dan eigenlijk maar wild de bal over de zijlijn kopen. Maakt daarbij ook nog eens een overtreding, zegt scheidsrechter Blom. 20 minuten onderweg in Venlo, VVV leidt 1-0. En de rest is dan alleen nog voor de statistiek, zeggen ze dan even ten aanzien. Nou ja. Doorgaans is dat zo bij een stand 3-0 in het voordeel van NAC tegen ADO. Juist in een fase van de wedstrijd waarin ADO wat terugkwam... ...toch wel wat redelijke mogelijkheden kreeg, met name via John Verhoek. Maar er zit veel irritatie in het Haagse spel. Ik denk dat de trainer Stijn in de rust flink gescholden heeft... Na die 2-0 ruststand. Want ze kwamen wel gemotiveerd uit de kleedkamer. Met name Immers probeerde het vuurtje op te stoken. Maar deed dat toch weer verkeerd. Waardoor hij gele kaart opliep. En de volgende wedstrijd dus geschorst is. Ook dit uh, duel wat uh, de jonge Elbers aan de rechterkant probeert uh, aan te gaan met Sarpong. Dat mislukt. Wel een uh, ingooi voor Ado. Visser ziet de vrijstaande Suku Sepa. Die probeert dan John Verhoek te bereiken. Maar het blijft bij proberen. Het blijft bij pogen. Het blijft bij goede wil. En Santi Kolk is weer weg. Maar Luxie, de linksachter speelt de bal terug naar zijn doelman Coutinho, maar dat gaat zo ongecontroleerd dat kan je Coutinho niet aanrekenen. Zo'n slechte terugspeelbal dat Coutinho hem dan in paniek nog maar over zijn eigen doellijn trapt. En dat betekent dat Nak andermaal een corner mag gaan nemen. 66 minuten op de klok en de stand is 3-0. naar de graafstap, Richard van de Mader. 23 minuten, 0-0. De nummer 9, Rode JC tegen de nummer 18, de Graafschap. Dat laatste staat in de eredivisie. Rode JC beter valt aan, de Graafschap verdedigd. Maar het tempo ligt laag bij de thuisploeg en het wordt ook wat onnauwkeurig. Nu een lage voorzet en bij de eerste paal staat hij dan Malky, de Syriër die al 16 keer heeft gescoord. Maar krijgt de bal er net niet in. Een goede voorzet vanaf de linkerkant van Flederes. Daar zat de winter nog net aan, de keeper van de Graafschap als ik dat goed zag. En zo krijgen we een hoekschop voor Rode JC in de 24ste minuut. De tweede kans voor de thuisploeg. Jonker had er alleen En nu dus van dichtbij. Malki die je natuurlijk altijd in de gaten moet houden. Scoorde ook de laatste twee wedstrijden voor Rode JC. De corner wordt nu getrapt door Vormer. Tenminste dat is de bedoeling. Hij wacht nog even. De controlerende middenveld. Daar komt de bal. Bij de eerste bal En dan gekopt. Opnieuw van dichtbij. Weer een gevaarlijk moment. Dit keer was het Mats Jonker. De aanvoerder van Rode JC. Vijf keer heeft hij tot nu toe gescoord. En nu was hij er dichtbij. Tenminste om, op Rode, om Rode JC op 1-0. De koppen, de bal gaat nog op de lat zelfs, zie ik in de herhaling. Beste kans van de wedstrijd voor Mats Jonker. En nu een corner aan de andere kant, halverwege de eerste helft. De rode jc komt weer wat op stoom, nadat de eerste vijf minuten dus heel aardig waren van de thuisploeg. Kort genomen, die corner moet de voorzet gaan komen. Nee, het is Vormer die de bal nu terugkrijgt. Helemaal naar achteren, naar Montaigne. Hoge bal richting Jonker weer. Dan wordt er gekopt door Saïs, opgevangen door rode jc. En dan is het tempo weer een beetje uit de aanval en zo blijft het voorlopig Kerkrade bij 0 tegen 0. Venlo, Frank Wieluid. Daar is het na 23 minuten 1-0 voor VVV tegen Heracles. Pasveer met de bal die zijn kant op is gekomen na een hoekschop. En dus komt iedereen van VVV langzaam van de goal. Of wacht Pasveer heel lang met die bal weer naar voren toe brengen. Vraagt Looms uiteindelijk op linksbek de bal. Die krijgt hem ook keurig netjes aangeleverd. We gaan naar Richard. Het is onvoorstelbaar. De eerste kans voor de Graafschap. En het is 0-1, een doelpunt van Raidel Poupon. Zijn zesde van het seizoen. Grote glimlach natuurlijk op het gezicht. Want wie had dat gedacht? Rode JC bepaalt het spel voor het eigen publiek. En de eerste kans voor de Graafschap is meteen raak. De voorzet komt vanaf de linkerkant. Poupon neemt aan. Niemand in de buurt. En ook de keeper van Rode JC, Proes, staat eigenlijk niet goed op te letten. En zo met een goed... Uh wippertje verslaat hij de Poolse doelman van Roda JC. Die een beetje lijkt te twijfelen. En zo leidt de graafschap in Kerkrade bij Roda. 0-1. Frank, jij werd onderbroken. Ja, fladderschotje zag ik van uh, Duarte. En uh, dat fladdert dan keurig netjes naast. Of uh, wordt het nog aangeraakt? Ja, zegt Blom. Het wordt aangeraakt. Daar is Yoshida het bepaald niet mee eens. Van wie doet dat dan eigenlijk? Nou, we kunnen dat in de herhaling misschien wel gaan zien. Dat, want waardoor lijkt het dan uiteindelijk een fladderschotje? Het is uh, volgens mij iemand van uh, Heracles die er uh, nog aan zit. Het uh, schot van uh, Duarte. Maar het levert de, de, de ploeg uit allemaal toch een hoekschop op. Daar komt hij richting de tweede paal. Is het gentenaar die wegstomt. En een Wolf voor die de bal omhaalt. Dat zou heel. Heel fraai zijn geweest als hij op de rand van het andere strafschopgebied had gestaan. Nu komt de bal op het dooie gemakje bij Pasveer terecht. halverwege de eigen helft. Opnieuw de bal aan de voet houden. Kijken waar hij hem uiteindelijk kwijt kan. Everton, het is een aardige aanname. Maar hij staat buiten spel. En tegelijkertijd, terwijl hij aanneemt, wordt hij wel ondersteboven getrokken door Yoshida. Maar omdat hij eerst buiten spel stond, wordt dat afgefloten. En dus de vrije trap voor VVV. En is de druk daar in ieder geval weer even weg. Forstermans, een van de huurlingen van VVV, die gekomen is om VVV uit de onderste regionen weg te halen. Laat de vrije trap over aan Gentenaar na 25 minuten voetbal en een 1-0 voorsprong voor VVV tegen Herakles.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 28 minuten, het is 2-0 voor VVV. Volgens mij is het weer en voor die het laatste tikje mag geven. Het is op het moment dat VVV buiten spel staat en Blom in samenspraak met zijn assistent zegt... ...speel maar door jongen, beslist Blom en dan verliest Heracles nou ik denk vijf tellen later de bal. Bos is daardoor op voorhand al woest, maar Wildschut is er vandoor aan de linkerkant van het veld... Hij loopt heel ver door tot vlak bij de goal van Pasweer. Op de achterlijn legt hij hem voor op een Beaufort die hem niet kan missen. Hij maakt zijn tweede goal van de avond. En nog steeds is Bos woedend werkelijk op Blom. Maar de goal telt. Zoveel is zeker. Herakle staat achter na een half uur voetballen in Venlo met 2-0. Roda de Graafschap, reset van de Waarden. Ja, grote tegenvallen natuurlijk voor Roda J.C. Deze tussenstand 0-1 doelpunt van Raidel Poupon. De graafschap dat ook vorig seizoen hier al een resultaat haalde. Toen werd het 1-1 door een magnifieke goal van Steve de Ridder. Die al niet meer bij de graafschap speelt. Maar het is de eerste, de beste kans die de ploeg van de nieuwe trainer Richard Roelofsen krijgt. En hij hangt meteen uitstekend aangenomen van Raidel Poupon. De spits die zijn zesde doelpunt dus maakt. En het was de derde keer dat de graafschap zich melde in het strafschopgebied van Roda J.C. Dat in een te tempo speelt in deze eerste helft. Met nu uh, Malki die zojuist een uh, kopkans kreeg. Goede redding van uh, de winter. En Rode EC probeert het nu via de beulen. En Donald, handige speler met veel kracht, veel snelheid... verlegt het spel nu naar de rechterkant. Voorzet van Montaigne. in het strafstopgebied. Bal wordt weggehaald door Van de Pavert. Opnieuw ingebracht door En Dan weer weggekopt door dezelfde Van de Pavert. En dan opnieuw weer door Vormer naar de buitenkant. Want daar ligt inderdaad de, de ruimte. Rode EC moet het tempo verhogen. Maar deze voorzet is niet goed. Wordt makkelijk geplukt door de winter... En zo zijn er weer wat secondenwinst voor de Graafschop... dat natuurlijk deze verrassende voorsprong koestert. De Graafschop dat laatste staat in de eredivisie... maar nu wel voorstaat tegen de nummer 9, Rode JC, met 0 tegen 1. Peter Bos al een beetje afgekoeld, Frank Wieluid? Uh, nou, dat moet wel. En anders dan gaat het zo wel gebeuren. Hij moet eerst nog even de trap op. Daar zal hij het wel warm van krijgen. Hij is namelijk weggestuurd door scheidsrechter Blom. Dat is niet zo heel gek, want hij ging me toch de keer... naar die goal van voor, die 2-0 van uh, VVV. Hij uh, liet helemaal niets hier heel van uh, de assistent en uh, de scheidsrechter... En ja, dan is het logische gevolg dat Blom uiteindelijk zegt van nou ga je toch echt even te buiten. Maakt het eigenlijk niet zo gek veel wat je zegt. Het gaat ook om de armgebaren die erbij kwamen. Daar gaat Wildschut weer voor 3-0. Hij doet eigenlijk bijna hetzelfde. Hij probeert de bal onder Pasveer door te krijgen. En dan staat Enwo Voor weer klaar bij de tweede paal om weer een goaltje te pikken. Want eigenlijk was die 2-0 gewoon gejat hoor van uh, Wildschut. Die ging er eigenlijk al in. Maar Enwo Voor de Nigeriaan die zette er nog net even een voetje tegenaan. Zodat hij de goal op zijn naam krijgt. Nou ja, het zijn allemaal statistiekjes. Het geldt. Wat het enige wat telt is dat het na een half uur 2-0 staat voor VVV. En dat Herakles het ook nog zonder zijn trainer moet doen... zometeen in de rust om de boel weer recht te gaan zetten. Dat duurt overigens nog een kwartier voordat we zover zijn. En VVV heeft zijn zaakjes hier dus keurig netjes op orde. En je ziet Herakles zoeken en dat verbaast me een beetje... omdat ze in vorm zijn en omdat ze aan de bal ook best gemakkelijk moeten kunnen voetballen. Maar VVV houdt het veld heel klein. Zorg dat iedere keer als er een Herakles-speler de bal heeft... dat er één of twee man... Maar eigenlijk wel twee en soms zelfs drie in de buurt zijn. Zodat het afspelen van de bal ook heel erg lastig is. De vrije man moeilijk gevonden kan worden. En dus duurt het heel erg lang voordat Heracles helemaal aan de andere kant van het veld in de buurt van Gentenaar is gekomen. Eén schotje heb ik gezien van Armen Was ook nog eens heel lastig onder druk van twee verdedigers de bal onder hem vandaan halen. Hij kon helemaal geen kracht zetten. En dus kon Gentenaar die bal rustig oprapen. Dat is eigenlijk het enige echte serieuze wapenfeitje van Heracles tot nu toe in deze wedstrijd. En nu de vraag wat gaat er gebeuren. Er moet een ingooi komen volgens mij bij VVV. Of gaan we toch een vrije trap geven? Nee, dat wordt uiteindelijk een ingooi. Nog op de helft van uh, VVV gaat Leiva Cabessi die bal uh, naar voren toe gooien richting Wildschut. Die uh, dus al een aantal keren uh, heel goed en voor veel gevaar heeft gezorgd aan de kant van VVV. Aan die, uh, aan die linkerkant Pas weer met de bal. De diepte in, ruim een half uur onderweg. En VVV keurig onderweg naar een overwinning tegen Heracles. Het is nog een uur, maar het spelbeeld zegt natuurlijk ook het een en ander. Het is 2-0 voor de thuisploeg. Heeft ADO het nu opgegeven even? Ja, daar lijkt het wel op een kwartiertje nog. En dan komt hij hier echt in breda in. Haag's kwartiertje meer, want de stand is 3-0. Het was bijna 4-0 geweest. Een prachtig schot van Robert Schilder. Dat spatte op de lat uiteen. En ja, goed, 3-0, dat is een duidelijke... Duidelijke score, een duidelijke zaak, want NAC heeft de wedstrijd toch redelijk onder controle. Hoewel ADO misschien optisch een, een overwicht heeft, maar echt gevaarlijk is de Haafse nog niet geworden. Wat wissels her en der. De meest opvallende is die van Ebi Smolarek. Die bij Ado in de ploeg is gekomen voor Thierry. Smollerek die na jaren van omzwervingen in het buitenland... laatstelijk in de woestijn in Qatar teruggekeerd is in zijn huis in Rotterdam. En een contract heeft getekend bij Ado. En vanavond keert hij dus terug in de Eredivisie als linkerspits in het team van Ado. Maar waarschijnlijk blijft Ado ook in 2012 zonder overwinning voorlopen. En dan de Roda de Graafspel, Richard. Ja, Roda is toch wat geschrokken hoor van die voorsprong uh, die de Graafschap in deze wedstrijd heeft genomen. 0-1 door de goal van uh, Poupon Het tempo is echt uh, helemaal uit het uh, spel. De eerste tien minuten, ik heb dat al eerder gezegd, waren wel aardig. Maar daarna is het... Uh spel van de thuisploeg toch beduidend minder goed geworden. onnauwkeurig, slordig en nu het balbezit aan de linkerkant met Flederes. Uh, Flederes uh, ziet dat Ramzi buitenom gaat, kiest daar niet voor Nalban Toklu. Uh, verdedigt goed dan vormen met uh, de bal richting uh, de beulen. Die neemt dan weer niet goed aan en zo kan de graafschap weer overnemen. Maar levert ook weer in. Het is uh, vermoed de Israëliër die uh, onopvallend speelt tot nu toe. Nu rode JC weer aan de rechterkant met Montaigne, De voorzet zoeken naar het hoofd van Malky die zojuist alweer een kopkans uh, had, maar weinig kracht. Achter die kopstoot. Nu de bal vanaf de linkerkant met de voorzet. Dan Donald die hem teruglegt. Malky legt hem weer terug op vormer. Dan wordt de bal nog van richting veranderd. Nee, er wordt een doelschop gegeven. En zo weer een kans weg voor Rode JC. 1-0 door de goal van Poepon in Kerkrade. Edward Sharp. Is het uh, ook na die goal nog steeds eenrichtingsverkeer, Richard? Nou, de graafschap is wel wat beter in het spel gekomen hoor. Zeker na die goal van uh, Poupon, melden ze zich toch regelmatig ook op de helft van uh, Rode JC. Dat het helemaal aan zichzelf te danken heeft. Want tempo ligt laag. Ook al twee gele kaarten voor de ploeg van Harm van Veldhoven. Zojuist vormer en een minuut of vijf geleden een gele kaart ook voor Vukovic. De centrale verdediger na een onbezuiste actie richting Poepon. Terwijl de leeuw nu net iets tekort komt om met zijn hoofd misschien zelfs voor 2-0 te zorgen. Maar Rode JC gaat er nu weer vandoor aan de linkerkant met Donald. Donald die maakt dan wat meters, draait om zijn as, speelt de bal naar de Beulen. De Beulen vervolgens helemaal naar de rechterkant. ...waar wat ruimte ligt. Montijn in duel met Evers. De voorzet zoeken naar het hoofd van uh, Mats Jonker. De bal wordt dan weer weggekopt door Ted van der Pavert over de zijlijn. En dus een ingooi voor uh, Rode JC. De Graafschap won dit seizoen slechts uh, één keer een uitwedstrijd. Dat gebeurde een week of vijf geleden in Venlo. VVV werd toen verslagen met 1 tegen 2. Nu aan de linkerkant van het veld is het weer rode JC met Vlederes. Vlederes speelt de bal naar Ramsey. Er wordt verdedigd door De Leeuw op een metertje of 3-4. Maar het tempo, ik heb het al een paar keer gezegd, ligt ook in deze aanval weer laag. De rode JC is wat zoekende en heeft het gewoon moeilijk in deze fase. Nu dan de bal in de strafschopgebied en dan van dichtbij de kans voor Donald. Maar die bal die wordt onderweg aangeraakt, gesmoord. Daar zat van de pavert volgens mij net nog tussen. We krijgen een hoekschop. De vierde in deze wedstrijd voor Rode JC. Vormer met een sprintje naar die bal toe. Nog eens kijken wat daar gebeurt in de herhaling. Inderdaad, het is van de pavert die de bal uiteindelijk met een sliding over de achterlijn tikt. En dus de corner die kort genomen wordt door Rode JC, de graafschap koest het nog altijd. De 0-1 voorsprong. Doelpunt van Poupon. Roda zet nog een keer weer aan. De bal gaat dan weer helemaal terug naar Donald. En zo blijft het dus voorlopig hier nog. Terwijl... Naar de 42e minuut Kruipen 0 tegen 1. Breda even de naam. 3-0 nog altijd voor NAC tegen Adel. De vrije trap van Boestabon in de muur en een uitbraak van uh, Bayram En een gele kaart voor Torenstra. En dat is al de zoveelste. De zevende in totaal. Ja, het publiek dat uh, fluit dat gaat tekeer. Het is altijd luidruchtig hier in Breda. Sfeervol in het Radverlegstadion. En wat dat betreft is het altijd leuk om hier een thuiswedstrijd van NAC bij te mogen wonen. Ook al is de kwaliteit van het spel nog niet al te hoog. Maar er gebeurt altijd wel wat. Drie doelpunten en een heleboel gele kaarten. Deze overtreding van Toornstra levert de vrije trap op voor NAC. En wie meldt zich daarvoor? Youssouf El Akshoui. Die speelt de bal terug naar Bottekin. En die speelt hem waarschijnlijk breed. Of probeert hij toch nog een van zijn spitsen aan te spelen. Het is Bonifacia die ook in de ploeg is gekomen. Die de bal speelt naar nou, Luijks. Die speelt hem opnieuw naar Bonifacia En die opent dan naar de rechterkant naar Koenders. Maar echt veel haast heeft Nak natuurlijk. Het weet dat het na drie wedstrijden zonder een colt hebben gescoord. Er vanavond in ieder geval drie op het bord heeft staan. Misschien komt daar in de resterende minuten nog wel eentje bij. Mogelijk nu als Schalk weg is gestuurd. Na een hele goede paas van Luijks. Schalks in de strafgebied, Bal op de bal. En dan komt Ado dus goed weg. Anders was het 4-0 geweest. Schalk ook in de ploeg gekomen voor Santi Kolk. Die bedankt is voor bewezen diensten naast zijn twee doelpunten. Hij raakt dus de paal en zo blijft het. 3-0 voor NAC tegen Ado. In Venlo 2-0. Dat kun je toch verrassend noemen, Frank. Nou, Weet ik eigenlijk niet hoor. Het VVV thuis is, is niet zo'n gemakkelijke ploeg om, uh, om te vangen. Ja, hooguit voor de ploegen onderin is dat wel redelijk te doen, maar daar hoort Heracles niet bij. En uh, ze hebben gewoon een aantal keren heel gevaarlijk uh, gecounterd en daar uitstekend mee omgesprongen. Het had overigens ook nog wel uh, 3-0 kunnen zijn. Kruis heeft daarvoor alweer een kans gehad, Berghuis heeft alweer een kans gehad. Armenteros aan de andere kant voor Iraklis ook alweer twee aardige pogingen. Het is ook best een uh, leuke wedstrijd om... Uh, om... Te zien daarom ook, omdat die kansen toch redelijk over en weer gaan. Twee ploegen in voren, maar Herakles toch redelijk in last met die 2-0 achterstand in, in de koel. Nu Douglas die de bal probeert voor te geven, over de zijlijn gaat hij uiteindelijk. En dan uh, zal Breukers hem uh, gaan gooien, die kan dat heel ver. Dus misschien dat er wat lange jongens mee naar voren toe gaan, dat, uh, dat lijkt niet het geval te zijn. Rienstra gaat alleen, Van der Linde blijft uh, achterstaan. Rietstra is ook degene die de bal krijgt, maar hij moet hem dan uiteindelijk weer, weer teruggeven richting uh, Breukers, die daar alweer staat. Breukers naar Van der Linden, weer terug, bal opnieuw uh, naar voren toe. En dan ietsje opportunistischer, in ieder geval nu uh, Herakles met uh, Van der Linden. En uh, iedereen nu op de helft van VVV, behalve de doelman, pasveer, maar wel gelijk ook weer druk van Meeuwis op uh, Van der Linden en op Duarte. Waardoor het uh, Herakles toch ook weer gelijk, en dat zegt een heleboel over het vertrouwen, gelijk. ...helemaal teruggaat naar Pasveer, waar ze normaal gesproken altijd voor de voetballende oplossing zorgen... ...als ze wel wat lekkerder in hun veld zitten. vel zitten. 42 minuten zijn we onderweg bij VVV, Herakles, het is tweede. Richard van Waarden in Kerkraden. 45ste minuten voorzet vanaf de linkerkant en weer dichtbij is het rode JC... ...dat wel aanzet maar toch niet heel erg overtuigend speelt. Nog steeds is het 0-1, de bal in de handen van de Winter. De keeper dus van de Graafschap en die schiet hem dan maar weer uit in de laatste minuut... Dus van deze eerste helft een verrassende tussenstand. De goal van Rydel Poepon. De spits van de Graafschap. Zojuist weer een kans voor rode JC met Mats Jonker. Goed de voorzet vanaf de linkerkant van Vormer. En Jonker schoot de bal net naast. We zitten dus in de laatste minuut. De voorzet moet er gaan komen van Flederis met zijn linkervoet. Die kijkt of er dan afspeelmogelijkheden zijn. Die zijn er nauwelijks. Dan maar weer terug naar Vormer. Vormer dan in duel met De Leeuw. En dan komt er helemaal niets bij, zegt scheidsrechter Kamphuis. En dus is de ruststand in Kerkrade. Een lelijke tegenvaller voor de thuisploeg is 0 tegen 1. Frank, 1 minuut nog te spelen en de spanning is terug. De eerste echte hele grote kans voor Iraklers gaat er ook gelijk in. Duarte is de doelpunt te maken vlak voor rust. Dus hij zorgt voor... 2-1 Heracles uh, weer terug in de wedstrijd naar nou, een goede diepe bal. Notabene tussen drie verdedigers in. Uitstekende aanname ook van Duarte. Die uh, vallend en uh, al nog bij, voorbij die drie tegenstanders gaat. de bal net over Holla heen. Keurig langs Yoshida getikt. En vervolgens in de korte hoek daar Gentenaar voorast. Die was onderweg namelijk naar de lange hoek. En zo maakt Duarte de 2-1. Dan hebben we toch weer spanning in de wedstrijd. Want het is nu ineens niet meer zomaar gezegd dat VVV deze overwinning binnensleept met nog een helft te gaan. Wel Berghuis nu in, in balbezit en uh, zoekend naar een voor. Die krijgt te maken met de twee grote verdedigers. Eén daarvan is uh, Rienstra en die beukt een voor ondersteboven. Een voor grijpt dan vervolgens uh, naar zijn hoofd. Uh, gaat Blom even polshoogte nemen hoe ernstig het dan precies is. Maar uh, zo te zien uh, valt het wel mee. Hij houdt nog wel even zijn, uh, zijn hoofd vast. In ieder geval geen blessurebehandeling. Wel een vrije trap voor VVV. Op een meter of 25 van de goal van Herakles. Dat zojuist is teruggekomen in de wedstrijd. Na nou, 44 minuten voetballen 2-1 de tussenstand. Hoe lang duurt de Leidersweg van Ado nog even? Officieel nog één minuut. Maar er zullen zeker een minuut of drie bij komen. Want de wedstrijd is een aantal keren stilgelegd. 3-0 nog altijd. En uh, Ado legt het hoofd in de schoot. Uh, en het gezang hier in uh, Breda is uh, begonnen. Het avondje nak is daadwerkelijk weer... Uh, Weer helemaal op het programma gekomen. En de bierkranen zullen hier zo dadelijk weer open gaan. En de bier zal rijkelijk vloeien. Want de NAC heeft lang gewacht op een ruime overwinning. En die heeft het vanavond gerealiseerd. 3 tegen 0 en er zal niet veel meer bij komen denk ik. VVV Herakles nog steeds bezig. Frank Wielhuis? Ja, één minuutje blessure tijd en een... Prachtige vrijtrap van Hollaren Zo de kruising in. Maar daar ging pas weer ook even richting de kruising. En die plukt uit die bal weg zeg. Enorm mooi. Stijlvol gedaan. goede vrijtrap, Uitstekende redding. Mooi moment om naar te kijken. En dat terwijl Herakles ook weer helemaal terug is in de wedstrijd. Nu met de Duarte zoals hij net die goal maakte. Ook weer duels aangaan met twee VVV'ers. Ballen onder zich. En maar doorstruikelen en rennen en lopen. En proberen zo dicht mogelijk, zo snel mogelijk dicht in de buurt van Gentenaar te komen. Bal wel kwijt nu. Berghuis aan de andere kant. ...punt van de 16 en dan zoeken naar de ruimte om te schieten. Die ruimte is eigenlijk niet. Hij probeert het toch. Looms gaat ervoor liggen, dan is er toch ruimte voor het schot. Maar staat pas weer goed opgesteld. Krijgt de bal tegen de borsten, dan zegt Blom. Het is pauze, het is rust in Venlo. En zo uh, is het 2-1 bij de rust voor VVV tegen Herakles En kunnen we nog een, ja, een hete tweede helft verwachten, neem ik aan. Give me a ticket for an aeroplane.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 I got to get back to my baby once I'm home Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby used to hook me a little When she wrote me a letter said she couldn't live without me So, Mr. can't you see I got to get back to my baby once I'm more Anyway, yeah I'm here a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone I'm going home My baby, Mr. Rubella My baby, Mr. Rubella Nou, zeg maar Evert. Wat is er, even? Nou, er is nog een doel. gevallen. Voor wie denk je? Ja, nou ja, ik denk ja dat klopt. He. Nou, ja. 4-0. Erik Bottekin, de centrale verdediger in de slotminuut van deze wedstrijd. Drie minuten is er inderdaad bijgeteld door Schäffel de Bossen en zijn assistenten. En de deceptie voor Ado is nog groter geworden. Ado dat na 10 minuten al tegen een 2-0 achterstand aankeek. Nog wel redelijk terugkwam in de wedstrijd. Het werd 3-0 de Santi Kool. En de eindstand is 4-0. En de laatste goal is van Erik Bottekind. En dan gaan wij verder met uh, ja, atletiek. Vandaag was in Apeldoorn in de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen indoor. Morgen zijn er vooral finales, maar ook vandaag werden al enkele titels behaald. Bijvoorbeeld bij het kogelstoten bij de mannen. De grote favoriet daar was Rutger Smit, die zich eerder deze maand plaatste voor de WK-indoor. De Groninger wilde vandaag niet alleen zijn 11 indoor-titel, maar hij wilde ook een ticket voor de Olympische Spelen binnenhalen. En Floris van Hoorn volgde hem in die missie. Rutger Smit, koolgestoten. Soms ben ik er redelijk slim in die dingen. Alsjeblieft. Kijk, dankjewel. Ik je Maak wat pas. Gaat goed komen. <laughs> Rutger, je sleep een grote koffer met je mee. Wat neemt een kogelstoten nou eigenlijk mee op zo'n dag? Uh, mijn kogel. <laughs> ja, mijn kogel zit erin. En uh, Werpschoenen. Wedstrijdtenu, magnesium. Uh, ja, wat eten, wat drinken. Dat is het eigenlijk. Eén kogel volstaat? Eén kogel volstaat. Ja, ja dus uh, is gewoon uh, zeg maar mijn wedstrijdkogel. En, uh, alle wedstrijden waar ik hem in mag brengen, dan, uh, dan neem ik hem mee. Dus uh, ja, sommige uh, de grote toernooien, de WK's, EK's en ook de Spelen, mag je geen, uh, geen eigen kogel inbrengen. Daar hebben ze gewoon alle, zeg maar alle kogels in allerlei diameters uh, hebben ze, hebben ze liggen. Maar gewoon hier op een NK en andere wedstrijden, dan uh, mag je ze zelf inbrengen. Ja, zeker. Alles goed. Niks te klagen. de plannen van vandaag? Uh, een stukje verder als de uh, laatste wedstrijd. Ik weet niet, in de internationale wedstrijd in het bieden. Met 20 meter 45, zijn is de kampioen op dit onderdeel is al genomineerd voor de Olympische Spelen voor het Discus En de limiet voor de Olympische Spelen met kogelstoten is 20 meter 50. En dat kan vandaag zomaar gebeuren. Vorig jaar op dit NK maakte je comeback na lange blessureperiode fysiek. Hoe anders ben je nu? Uh, ja, beter, beter. Kijk, vorig jaar uh, had ik na vier, vijf maanden serieuze training... Nou eerder vier, vier maanden serieuze training uh, in mijn lijf, zeg maar. Uh, daarvoor uh, ja, ruim twee jaar eruit geweest. Ik stoot wel goed, 1984, vorig jaar. En dat was gewoon een hele goede prestatie. Uh, maar daarna raakte ik ook snel weer geblesseerd. Uh, mijn, mijn, mijn, ja, mijn lichaam moest nog heel erg wennen aan, uh, aan de krachten... die vrij kwamen op, op, hein, op dat hoge niveau. En uh, Dit jaar ben ik, ja, begin ik met 2045. Uh, mijn tweede beste afstand ooit. Wat is jouw doel bij zo'n kampioenschap als dit? Ja, kampioen worden, maar ja, verder. Nou, nee, ja, meer ver stoten eigenlijk. Ik wil, voor mezelf wil ik een mooie afstand neerzetten. Erik van Vreumingen en Rutger Smit. Ja? daarom pak je de leiding over, maar dat zal waarschijnlijk van de korte duur zijn. Want aan het einde van de eerste ronde kijken we naar de atleet met startnummer 137. De man van Groningen Atlantiek, tienvoudig nationaal kampioen indoor. Wow. Hij was op 12 februari in goed voor 20 meter 45. Hij zei zojuist, ik wil vandaag verder. Dames en heren van Groningen Atlantiek, Rutger Smit. Het is een jaar met drie grote toernooien. Hoe ga je daarmee om? Ja, nee, ja, dat, dat is mooi. Uh, ja, mooie kans ook. Uh, kijk, en natuurlijk, alles staat in het teken van de Spelen. Nou ja, een medaille is een medaille. Dat ook. Ook een EK Outdoor in, uh, in juni. Dat is, ja, dat is gewoon heel erg mooi dat dat er is. En, uh, ja, als je daar een medaille pakt, dan, uh, ja, dan telt hij gewoon. En hetzelfde, als, uh, hetzelfde geldt voor het BK Indoor. Altijd heel erg niveau uh, uh, mannen. Mannen kogel. Rutkens bin staan, laatste poging bij het kogelstoten. Laat je horen. Kom aan, Rutkens Het gaat dus eigenlijk gewoon niks boven je eigen kogel. Uh, nee, inderdaad. Ja, 2056, Mooi, uh, mooie afstand indoor. Na uh, twee weken geleden in uh, Karlsruhe 2045, nu 2045, uh, 2056 nu. Ja, daar ben ik wel uh, tevreden, heel erg tevreden mee. Ik had wel het gevoel dat er een tikkeltje meer in zat. Misschien een Nederlands record 2089. Maar ik, ik moet tevreden zijn, olympische limieten, ik heb nu alle limieten. Dat is, geeft wel een, uh, een, ja, een heerlijk gevoel. Toen je hier binnenkwam wandelen, had je toen het idee dat dit erin zat? Ja, ja, ja, mijn vorm is nog steeds groeiende, dat is natuurlijk naar de WK in uh, Istanbul gaat het toe. Uh, uh, ik ben een klein beetje verkouden geweest in het begin van, uh, van de week of in uh, vorig weekend. En ik was niet super fit. En de training ging ook niet, vooral de laatste training, ging niet heel erg lekker. Maar donderdag voelde ik me fi, weer fit. En uh, ik heb gisteren rustig aangedaan. En ik denk, uh, ik werd wakker vanochtend. En ik denk, oké, okay, dit gaat wel een mooie dag worden. En het wordt 20,56. Rutger Smit, het beste bewaard voor de laatste poging. De handen gaan de lucht in. Hij dankt het publiek, het publiek dankt hem. De oude en nieuwe Nederlandse kampioen Indoor Kogelstoten. Rutger Smit, 20 meter, 56. En dat is dus meteen goed voor een limiet voor de Olympische Spelen komende zomer in Londen. Door een bijdrage van Floris van Hoorn. We gaan even praten over de late wedstrijd NEC tegen FC Groningen. NEC een beetje wisselvallig. Drie keer winst en toen drie keer verlies. Ja, daar heb je ook niet veel aan. En dan Groningen, dat is er natuurlijk helemaal bovenop na die overwinning 3-0 vorige week op PSV, Henk nou, dat is maar even afwachten van Groningen presteerde in uitwedstrijden over het algemeen niet best. Als ik even kijk, dat ze in totaal zes punten hebben behaald in uitwedstrijden, waarvan ook drie punten tegen de graafschap. En in de blessure tijd stond de graafschap in die wedstrijd nog met 2-1 voor, maar Texera, die er uiteindelijk nog 3-2 van. Dus zes punten in uitwedstrijden, dat is niet al te veel voor FC Groningen. Met andere woorden, een soort uitcomplex heeft FC Groningen wel, en of dat vanavond ook het geval zal zijn... Na die euforische wedstrijd van de vorige week tegen PSV met die twee doelpunten van Soek, dat weet ik hier gezegd niet, dat is maar gewoon even afwachten. NEC is aan het wegzakken op de ranglijst op de 14e plaats momenteel. En zei heeft al drie nederlagen op rij. En die situatie van NEC valt een beetje te vergelijken met die van FC Groningen... voor de wedstrijd tegen PSV. Want toen had Groningen ook drie wedstrijden op rij verloren. Ja, de trainer Pastoor was des duivels naar de 4-1-nederlaag tegen Ajax. Misschien heeft u het wel gelezen, schijtbakken voetbal, het was allemaal niks. Er is achter gesloten deuren getraind de afgelopen vrijdag. En vanavond moet het dus allemaal gebeuren van NEC tegen FC Groningen. Maar als je naar de statistieken kijkt, ja, dan moet ik opmerken dat de NEC een ploeg heeft die niet al te veel scoort. 21 doelpunten in 22 wedstrijden. Een Maien van nog niet één, net beneden de 1. En dan moet ik onwillekeurig toch even terugdenken aan het afgelopen seizoen. Toen Ene Vlamings in totaal 23 doelpunten scoorde. En Platje is de topscorer van NEC met 5 doelpunten. Wat een verschil. En die plaatje is over het algemeen nog invallen. Ik kijk even naar de opstelling. Twee wijzigingen bij NEC. Van der Velden is geschorst. Daarvoor speelt voor en Wil is de rechtsback en die is teruggekomen van een schorsing. En heeft FC Groningen dezelfde opstelling in het veld gebracht als de vorige week tegen PSV? Nee, dat kan niet. Kappelhof is uh, geschorst. Daarvoor speelt Hyarie als rechtsback. Evens is in de basisopstelling gehandhaafd. Van Dijk, wel geselecteerd door Van Marwijk van Jong-Oranje... moet gewoon plaatsnemen op de bank. Ivens speelt samen in het centrum met de kwakman. En Burnett laakt er nog voor de warming-up, raakt hij geblesseerd. En Kurtje speelt aan verdediger En op middenveld is Yvden terug. Dus Sparf zit nog op de bank. Dat zijn de voorafde gegevens voor deze wedstrijd tussen NEC en FC Groningen. Ik denk dat NEC gaat stormen in de beginfase van de wedstrijd. En uh, ja... NEC is geen PSV en Groningen in uitwedstrijden een dikke min. En we hebben nog een wedstrijd op kort verlegen, maar die is uh, heel ver weg. Dat is AC Milan tegen Juventus. En dat zijn uh, ja, zeg maar de twee titelkandidaten in Italië. Want de voorsprong uh, uh, op de nummer drie Udinese is al zeven punten voor Juventus. En uh, die houtkamp mag die wedstrijd bekijken. Zo ver weg en zo dichtbij. nog <laughs> Nummer één tegen nummer twee. Ja, 50 punten, 24 wedstrijden gespeeld. Voor Milan, 5-10 gewonnen, 5 gelijk, 4 verloren. En kijk dan eens naar de cijfers aan de andere kant. 23 gespeeld, Juventus 49, punten, 1, punt minder, wedstrijd te goed. 13 gewonnen, 10 gelijk en nog geen enkele keer verloren dit seizoen. En dat is opvallend. Juventus, de oude dame, tegen AC Milan in San Siro. Twee weken geleden 2-1 voor de beker, in San Siro voor Juventus. Dus ze kunnen in twee weken tijd achter elkaar winnen... Van AC Milan Dit is ook al eerder dit seizoen in Turijn. Toen werd het 2-0 voor Juve. En uh, ja, 24 wedstrijden in totaal niet geslagen, niet verloren. Uh, Juventus dit seizoen in de Serie A, dat is echt uh, heel knap. Het is ook de beste aanval, AC Milan, 48 doelpunten voor. De meeste in de Serie A tegen de beste verdediging. 14 doelpunten tegen, Juventus speelt in een 3-5-2... Uh, opstelling: drie verdedigers, vijf middenvelders, twee aanvallers. En die uh, aanvallers zijn Quagliarella en Borriello, goede spelers. En bij AC Milan: natuurlijk leuk, twee Nederlanders in de basis. Met Mark van Bommel en Orbi Emanuelson, allebei op het middenveld spelend. En een 4-3-1-2 opstelling van AC Milan: met twee aanvallers, Pato, een Braziliaan en een andere hele bekende Braziliaan, Robinho. De heren staan er klaar voor. We gaan zo dadelijk beginnen. Uh, de scheidsrechter is Taliavento. Paolo Taliavento. Benieuwd of hij het goed in de klauw kan houden. Het is helemaal uitverkocht Siro. Siro. Ziet er geweldig uit. Heerlijk temperatuurtje in Milaan. Uh, nou, ik heb uh, horen zeggen. En het is uh, AC Milan Juventus op punt van beginnen. VVV en Heer zijn al bezig. Ze zijn zelfs al bezig aan de tweede helft. Frank Wieluit. Richard van der Mader bij Roda de Graafschap dan. Ja, daar zijn we inderdaad begonnen aan de tweede helft ook. Vukovic, de centrale verdediger in de middencirkel, paast de bal naar de linkerkant. Verrassende tussenstand hier in Kerkraden. Want het staat 0-1 in het voordeel van de graafschap. Na een prachtige paas van Vermoed. De Israëliër vanaf de linkerkant was het Poupon die de bal erin schoot. En Rode JC moet nu dus voor het eigen publiek die achterstand zien ongedaan te maken. Wil het nog serieus ook in de race blijven voor de play-offs? Om Europees voetbal. Rode JC het bal bezit aan de linkerkant van het veld. De bal wordt ingebracht. In in het strafschopgebied en al van dichtbij weer een kans voor Mats Jonker. Dat is zijn vierde kans al in deze wedstrijd. Kopte al een keer op de lat. En nu na een foutje van aanvoerder Rogier Meijer die de bal niet onder controle krijgt. Uit de draai is het dan Jonker die schiet. Maar de goede reflex is er van de Winter die de bal alweer heeft uitgetrapt. Op het hoofd van uh, Wilaert dan uh, via Pluim. Die is ingevallen bij Rode JC. Gaat de bal naar de Beulen. De Beulen paast naar Jonker. Uitgeweken naar de rechterkant. Verdedigd door... Uh, de Graafschap door Saïs en dan Wilaert met wat ruimte. De centrale verdediger. Maar er wordt opnieuw weinig bewogen door de twee spitsen. Jonker en Malky. Dan maar weer naar de andere kant het spel uh, verleggen. Rode JC dat nu probeert via Malky. Die wat in de bal komt. Wat uh, zich laat uh, uitzakken. Via Vormen nu een nieuwe aanval voorzet. Gaat richting de Beulen. Maar dan is het weer de winter die goed kiept in deze wedstrijd. En de Graafschap ook in de beginfase van de tweede helft overeind houdt. In Nijmegen zijn ze begonnen. Henk Kok. Stuk heeft de bal zojuist over de zijlijn geschopt. En de NEC gaat ingooien over de linkerkant, en hoogte van de middenlijn. De bal is even teruggelegd naar Zeefuik. En dan gaat de NEC proberen een dieptebal weg te sturen. Maar die paas van in dit geval was het vader, die is mislukt. Maar Nuiting kan de zaak herstellen. En Nuiting speelt de bal dan even terug op zijn doelman Babels. Babels onmiddellijk weer terug naar Nuiting. Nuiting in de breedte naar Van Eijden. Het is een goed centraal verdedigersduo van Eijden en Nuiting. En Van Eijden zegt: nee, Nuiting, geef jij maar de diepe bal en de lange bal. Doe jij dat maar en dan doet de Nuitling dat ook, maar die bal gaat over George heen. En dan komt hij gemakkelijk in de voeten van Luciano, de doelman van FC Groningen. De andere doelman van FC Groningen, Van Loo, trouwens is geblesseerd. En zijn contract bij FC Groningen, hij is inmiddels ook 36 jaar geworden, zal niet worden verlengd. Luciano, van buiten het 16 meter gebied... ...trapt hij de bal op de, van, op de helft van NEC. De NIC. bal is over de zijlijn gekopt... ...en dan gaat aan de rechterkant gaat de Hiarrier ...die gaat ingooien. Precies ter hoogte van de middellijn. Goed, die bal naar de borst van Soek... ...maar Soek kan er niet bij. Van Koolwijk staat er even met een voetje voor. Dan is het Zeefuik. En Zeefuik zou de bal kunnen afspelen naar de rechterkant... ...maar dat doet hij niet, omdat Andersen hem even de voeten dwars zet. Zeefuik ging te lang lopen met de bal. En dan kan Groningen weg over de lange kant. Een paarsje fantastische overtreding. Een forse overtreding. Daarom op de rand van het 16-meter-gebied. Dus even kijken wat de Nijhuis daarvoor doet. Het is een overtreding, is het geweest. Ik dacht van, van Nuiting, Nuiting maakt die overtreding. Ja, een stevige overtreding op de aanvaller van FC Groningen. Eigenlijk de verdedigende middenvelder Petter Andersen... die een goede wedstrijd speelde tegen PSV. Maar Nijhuis houdt de kaarten op zak... terwijl die uh, tackle toch een klein beetje van achteren werd ingezet. Andersen die gaat een vrije schot nemen. Dat doet hij net buiten het 16-meter-gebied. Een beetje aan de, aan de linkerkant van het 16-meter-gebied. En die vrije schoppen zal... Ongetwijfeld moet Andersen even plaatsmaken voor Tadic. Van Tadic is natuurlijk de specialist in het nemen uh, van vrije schoppen. Buiten het 16 meter gebied, even deze vrije schoppen Achval van Laag ingezet bij de eerste paal. En dan kan eruit verdedigd worden door NEC. We hebben gespeeld 4 minuten 0-0. No, no. Het tempo van Roda was het probleem in de eerste helft. Hoe is dat nu, Richard van Zamade? Ja, Roda JC lijkt het tempo wat uh, op te schroeven. in de beginfase van de tweede helft. Maar zo begonnen ze ook in de eerste helft. De bal in het strafsoppgebied van de graafschap. nu voor de voeten van invaller Pluim weer opnieuw ingebracht met een kopbal door Flederis, weggekopt door Van der Pavert. Ja, de Graafschap zal ongetwijfeld in die tweede helft nog wat meer onder druk komen. Tenminste, dat neem ik aan, want de thuisploeg zal risico's moeten nemen en kan het zich natuurlijk niet voor het eigen publiek veroorloven om met 0-1 te verliezen van de Graafschap. De Graafschap dat het balbezit nu heeft op de helft van Rode JC met Meijer, de aanvoerder, de routinier ook, samen met Rozen, de sterkhouders op het middenveld. Geen geweldige voetballers, maar wel brekers op het middenveld en die kun je in dit soort wedstrijden goed gebruiken. Nu weer Rode JC met Ramsey. Speelt de bal kort terug naar Montaigne. Achterin speelt Roda dan de bal rond. En zo is het tempo uit deze aanval. En is het dus 0-1 door de goal van Poupon. Milan tegen Juventus en die houdt kan. 0-0 na twee minuten spelen. Opvallende afwezigen. Uh, Nesta is er niet bij bij Milan. Hij is geblesseerd. En Staten Ibrahimovic is uh, geschorst. Overigens voor Nesta speelt Mac 6. bezit voor Juve. Met in de geledere Pirlo, ex-AC Milan. De bal vanaf de rechterkant voorzet. eerste mogelijkheid. Maar wordt weggeboxt door keeper Abbiati. En dan wel weer opgevangen door Milan. Milan dat probeert, of uh, Juventus dat probeert in de avond te gaan. Maar Robinho neemt over. En dan uh, is het weer Juventus dat er goed tussen zit. Het is een uh, levendige opening met Mark van Bommel in uh, balbezit. Van Bommel stelt de bal uh, naar voren. En dan uh, is er even Sully Montari die uh, niet oplet en kan... Juve overnemen vanaf de rechterkant is het uh, balbezit voor Lichtsteiner, de Oostenrijker. En uh, rustig uh, rondkijken. om het middenveldbal gaat naar de linkerkant. Op de bank bij uh, Juventus, Alessandro Del Piero. En die wordt uh, tegenwoordig meer als pinchitter gebruikt als uh, er balbezit is voor Milan-Aktrin. Even lekker rondspelen, zoeken. Uh, Emanuel zal dus spelen op het middenveld. En dat uh, doet hij heel redelijk in uh, de Serie A. Waar dus de nummer 1 Milan tegen de nummer 2 speelt. Juventus met een stand na drie minuten spelen van 0-0. En ze zijn nu wel begonnen in Venlo. Frank Wielheid. 2-1 voor uh, VVV. Dankzij die goal vlak voor rust uh, van Duarte voor uh, Heracles. Zorgt ervoor dat we in ieder geval nog 45 minuten een echte wedstrijd uh, voorgeschoteld kunnen krijgen. Douglas nu met uh, de bal richting de tweede paal richting Everton. Die uh, wint weliswaar het kopduel. Maar, uh, de kopbal die erop volgt is bepaald niet zo heel erg goed. En dus kan uh, Gentenaar uiteindelijk rustig oprapen. Twee op de ploegen uit de kleedkamer gekomen. En uh, na het aardige gevecht van uh, voor de pauze... mogen we dus ook na de pauze daar wel iets van verwachten. Overigens de tweede goal van VVV. Die Enwofor uh, nog net binnen tikte Wordt uh, door alle officiële kanalen gegeven aan Wildschut. Hij verdient hem ook, dus gaan wij dat ook gewoon doen. Geven die tweede goal niet aan Enwofor, maar aan uh, Wildschut. En... Uh, dat verandert niets aan de voorlopige tussenstand. Leibaker Kabessi gaat ingooien voor VVV aan de linkerkant van het veld. Maar is er iemand die die bal wil hebben? Natuurlijk wil Wildschut hem hebben. Uitstekende eerste helft gespeeld. Draait gelijk goed weg van zijn tegenstander ook. Kapt dan naar zijn linker. Maar komt niet tot een schot. Omdat hij niet helemaal de controle over de bal weet te houden. Deze jonge Amsterdammer overgekomen van FC Zwolle. En dat blijkt een goede stap te zijn. En dan kan Leibaker Kabessi op dezelfde plek nog een keer gaan ingooien. In de eerste minuut van de tweede helft. De voorsprong voor VVV tegen wat kansen geweest in Nijmegen henkok. Kok? Een uitstekende kans voor de NEC. Er ging een vrije schop aan vanaf Van, van en Een centrale verdediger van Eijden was mee naar voren gekomen. En die kon ongehinderd inkopen. En Luciano die greep volledig mis. Hij greep gewoon in de lucht. Er was dat helemaal niet op ingesteld. Een fout van Luciano was het zonder meer. Van Eiden kon ongehinderd inkopen. Maar hij raakte slechts de bovenkant van de lat. En daarmee is Groningen heel goed weggekomen. De aanval van FC Groningen probeert althans... FC Groningen aanval op te zetten over de rechterkant. We zoeken daar bij de zijlijn. Maar de bal is over de zijlijn ook gegaan. En dan mag uh, NEC, die mag uh, gaan... Ingooien, zo halverwege de verdedigingshelft. Of is, het, of is het FC Groningen? Nee, het is NEC wat gaat ingooien Dan kan ik van mijn positie net even niet af het best zien. Zeefijk dan. Zeefeik heeft de bal weer diep gespeeld naar de linkerkant van het veld. Daar moet George oplopen, lopen, maar ook Hiarie. En George kan die bal voor de achterlijn net niet binnenhalen. Een simpele doelschop voor FC Groningen, Luciano. FC Groningen heeft in deze beginfase van de wedstrijd nog niet voor gevaren kunnen zorgen. Een vrije schop even van Tadis vanaf de linkerkant van het veld. Maar die werd niet Goed voor het doel gebracht. Kon gemakkelijk uitverdedigd worden door FC Groningen. Eén grote kans dus voor NEC. Een kopbal van Van Eijden op de bovenkant van de lat. Roda de Graafschap. Richard. Ja de Graafschap houdt nog steeds stand in Kerkrade. 0-1 en vorige week eh, toen werd het in de eerste vijf minuten voor eigen publiek tegen VVV. Binnen korte tijd werd het van 1-0, 1-2 en later nog 1-3 en 1-4 tegen VVV. Maar nu is de Graafschap dus de beginfase van de tweede helft in elk geval. Goed doorgekomen. Staat er nog steeds verrassend de 0-1 op het bord en trapt de winter uit. Een morrend publiek dat vindt dat de graafschap tijd trekt, maar dat is natuurlijk logisch als je onderaan staat en je staat op dit moment voor in Kerkrade tegen de nummer 9, Rode JC. Dan doe je er alles aan om die drie punten mee te nemen naar de Achterhoek. En het is nu Roda weer dat natuurlijk tempo probeert te maken. Maar de Graafschap verdedigt goed. Heeft ook wel wat geluk gehad. Want Roda heeft volop kansen gekregen in de eerste helft. Maar toch staat de ploeg vrij goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden over de ploeg die dus laatste staat in de eredivisie. Rode JC speelt de bal nog steeds rond op de helft van de Graafschap. Korte combinatie met Vormer en de Beulen. Dan probeert Jonker... Zich aan te bieden, maar wordt goed verdedigd door Van der Paven. Balverlies bij Pluim. En dan kan de graafschap er misschien uitkomen met El Hassanoui Met de rug naar de vijandelijke goal. Speelt hem dan weer terug naar Van der Paven. Dat is wat riskant. De winter trapt de bal dan weg. En dan wordt hij helemaal achterin weer aangenomen door Wielaert. En zo probeert Roda het dan gewoon weer opnieuw bij nog steeds die 0-1 achterstand. VVV Heracles, Frank Wilaert. Vier minuten na de pauze. Van der Linden zit uh, op de grond. Daar is wel wat hulp nodig, want er kwam het nodige bloed uit zijn neus. En gezien zijn handbewegingen gaf hij zelf aan uh, iets dat leek op gebroken. En uh, daar moet dus wel de nodige hulp uh, bij komen. Ik vrees dat we hier voorlopig even stil liggen. Dus lijkt het me niet zo handig om hier nu op dit moment te zijn. Vier minuten na de pauze. 2-1 voor VVV tegen Herakles. Gaan we in Milaan kijken bij Andy Houtkamp. Uh, waar, daar is nog steeds 0-0 uh, na 7,5 minuut spelen bij Milan tegen Juventus. Geen kansen gezien, wel een schotmogelijkheid voor OBM a maar die maaide over de bal heen. En iets uh, aanvallender spelend uh, Milan natuurlijk op eigen veld. En uh, weet dat het toch uh, eigenlijk als je thuis speelt een overwinning moet halen. Maar nog geen problemen dus voor beide ploegen. Milan speelt in het mooie rood. Een rode shirt, witte broek, zwarte kousen. En de oude dame in het zwart met wit met de strepen. Zoals we ze al jaren kennen, Juventus helemaal weer terug. Na uh, wat uh, moeilijke jaren, bal de diepte in. Maar daar komt de keeper van Milan, Abiati goed uit zijn doel om de bal te pakken. Voordat bijvoorbeeld Borriello, ex-Milan, uh, ex-Roma... Uh, nu spelen bij Juventus, gevaarlijk kan worden. Van Bommel heeft de bal op het middenveld, speelt de bal uh, naar de linkerkant, naar Robinho. Robinho gaat even uh, lopen met die bal en uh, probeert aan de linkerkant uh, naar binnen te trekken. Speelt de bal dan af naar Antonini, Antonini en dan gaat de bal voor het doel komen. En dan uh, is het uh, heel gevaarlijk, maar gaat de bal over en blijft het 0-0. En NEC de uh, FC Groningen, Henk Kok. Nog steeds 0 tegen 0 en echt goed voetbal heb we nog niet gezien. te veel balverlies, vooral aan FC Groningen de zijde. Dus geen goede combinaties. Het is nu Nuiten die de bal afspeelt naar Koolwijk. Een van die middenvelders van NEC. En die hem weer terug naar Van Eijden en Van Eijden dan weer naar Nuiten. Dat schiet allemaal niet op. Zo kan de verdediging van FC Groningen zich heel gemakkelijk weer groeperen. En dan komt er een lange bal in het centrum van de verdediging. Door Nuiten is die gespeeld en die was bedoeld voor Zeefuit. Maar die bal die kwam niet aan. Maar Groningen is ook weer een beetje aan het prutsen in de verdediging. De bal is nu over de zijlijn Gegaan. Het laatst geraakt door een speler van de NEC, door uh, Kolwijk. En dan gaat uh, Groningen die gaat ingooien. Op uh, eigen speelhelft, Hier, die gaat dan uh, ingooien. gooien. dan wordt er even laag gekopt door de uh, zoek. En ook getrapt door uh, Conboy, de verdediger van NEC. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat de uh, zoek te laag komt, Maar de vrije schop is toch voor FC Groningen. 0-0 in Nijmegen. We zijn terug naar het NOS Journaal van uh, 9 uur. Tot zo. NOS langs de land. Op 1.